Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is op dit moment op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Ze praten vooral over handel... maar vermoedelijk komen ook veiligheidskwesties aan de orde... zoals Syrië en Iran. Verder zal een Nederlandse zakenman... straks een historische D-Day-vlag aan Trump overhandigen... Voor de deur van het Witte Huis schudden Rutte en Trump elkaar de hand... voor het oog van de camera's. Later vanavond is er een persconferentie. Het is de tweede keer dat Rutte bij Trump op bezoek is. Vorig jaar was die ook al in het Witte Huis. De gemeente Rotterdam verwacht dat de Hoekse lijn eind september gaat rijden. Twee jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De proefritten gaan goed, schrijft de wethouder van Gils aan de gemeenteraad. De Hoekse lijn is een lightrail tussen Schiedam en Hoek van Holland... een voormalige spoorlijn. De ombouw leverde veel problemen op, vooral met de software. Behalve twee jaar vertraging was er een kostenoverschrijding... van zeker 90 miljoen euro. jazz en muziekproducent Ruud Jacobs is overleden. Hij speelde samen met zijn broer Pim in het Pim-Jacobs-trio... dat ze begin jaren 50 oprichtte. Ruud Jacobs speelde met vele groten uit de internationale jazzwereld... onder wie Louis Armstrong... Hij produceerde ook filmmuziek, platen en cd's. Ruud Jacobs was getrouwd met zangeres Lieselore Gerritsen. Hij was 81 jaar. Het is nog onduidelijk waarom Rowan Dennis niet meer meedoet aan de Tour de France... De Australische wereldkampioen tijdrijden stapte vanmiddag onverwachts af... terwijl hij de favoriet was om de individuele tijdrit van morgen te winnen. Ook zijn teammanager bij Bahrein Merida weet nog niet waarom Dennis dat deed. Hij zegt dat de Australier niet wil praten. Volgens de teammanager was er niets mis met zijn conditie... en was er ook geen oneenigheid. Vandaag was de eerste pyreneeën etappe in de Tour. Die werd gewonnen door de Brit Simon Yates. De Fransman Alain Philippe behoudt de gele trui. Het weer...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 Thunder rolling, echoing like your streams There's a fire in the sky Preacher, start your preaching, teacher, shut your mouth. You gotta serve somebody who ain't lost among this crowd. Dat was hem, Michel Hebben met There's a Storm Coming Up. En of dat uh, dan ook voor het huwelijksbootje waar hij ingestapt is, een beetje flauwe grap, maar goed. Uh, daar gaat het liedje waarschijnlijk helemaal niet over, maar welkom bij deze alternative man, want hij is inderdaad het huwelijksbootje ingestapt, deze Michel Hebben. En dit nummer, There's a Storm Coming Up, uh, draaien we al een, een tijdje uh, sinds het moment dat wij eigenlijk het album uh, van hem in uh, handen hebben gekregen. En uh, er werd ook wel het uh, verzoek gedaan. Doe er een beetje uh, voorzichtig mee en draai niet alles weg. Nou, dat, daar heb ik me toch wel, uh, dacht ik, aan gehouden. En uh, dit nummer is uh, in mijn ogen eigenlijk even uh, gewoon. Uh, ja, het klinkt lekker. En het is ook gewoon uh, prima om even een programma mee te beopen. Zoals deze alternative film van achter jullie. Geen live muziek, maar wel gewoon. Ja, muziek op het lijstje en die kunnen we dan ook voluit gaan draaien. Ik heb nog iets eraan toegevoegd, want vorige week was er ook nog een Nederlandstalig werk van Figgy uitgebracht. En in mijn allemaal heb ik die ook nog eventjes meegenomen en die zal ook hier te horen zijn. Dus straks zal die ongetwijfeld ook voorbij komen. Ja, natuurlijk hebben we ook het lijstje wat je kan vinden op Facebook de FM pagina eventjes opslaan en dan zie je wat er uh, onder andere gespeeld wordt. Zoals ook deze van Aion en Nothing At All. You're telling me stories of nothing at all But I want to know If what I feel is real And I want to know Is there something here And I want to know Is there something you feel And I want to know Should I tell you anything, everything, or just nothing at all? Nothing at all. You took me by hand, by heart, took me to places, got my mind running, spinning and raising, got my Ground, but your silence has putted me down again By heart, by hand, took me to places Got my mind running, spinning and raising Got my feet off the ground But your silence has putted me down again I'm down again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 Ja, en voordat je het weet is het nummer alweer afgelopen. Boxcar en de Jug of Wine van het album wat Dandelion binnenkort nog gaat uitbrengen. Uh, hij heeft een onuitsprekelijke naam. En als je, elke keer als ik het probeer in mijn hoofd op te slaan, dan gaat het dus goed, goed mis. Maar uh, weet wel dat hij uh, gepresenteerd wordt in Paradiso. Dat zal uh, plaatsvinden in... November. Uh, Laika Belka Stroka gaat het album heten. Uh, dat, uh, daar staat uh, deze ook op. En de bedoeling is dat daar ook een uh, vinyl van dat album uh, gaat komen. Dus ze hebben het uh, weer voor elkaar. Want ze hebben, een, uh, ja, ze hebben een, een, uh, min of meer een, uh, een crowdfunding actie op voor de Kunst. Hebben ze uitgevoerd. En daar uh, was dit uh, duidelijk uh, een succes uh, geweest. Niet alleen um, van dat... Zelfde label, want ze brengen de boel uit op King Forward Records. Is ook het uh, werk van Ayon, dat heb je net uh, kunnen horen. Laatste wapenfeit was dat zij dus uh, te horen uh, was bij een, uh, ja, een, een festival in het Westerpark. Dat heet Dichterbij, dat was uh, in juni van de afgelopen maand. En daar uh, was uh, poëzie en uh, muziek. Eigenlijk de hoofdmotor, dat uh, heeft ze dus uh, niet zo lang geleden dus uitgevoerd. Nu, de nieuwe single van... Nou ja, de nieuwe single, het uh, is alweer een tijdje dat we hem uh, hier uh, laten horen. De, de, de laatste single dus van Lizzie V. En dat nummer dat heet Borderlines. I never watched the news. Then I me, up. I never had a lot to lose. You wanna see what I got. I don't give a damn But I know what I like I'm not like everywhere you've been And I'm not afraid to feel this small Cause a little something pushes on Across the border park to love whatever i've done no matter how i fall apart we fit together as one If what you need is way out in the dark no i'm not afraid of you that small cause a little something pushes on the border Dolle mensen hollen ergens naartoe of juist er vandaan. Misschien had ik met haar mee moeten gaan. Maar ik ben hier blijven staan. Ik sta besluiteloos op het station. Ik kan alle kanten op. Ik sta besluiteloos op het station, ik kan alle kanten, alle, alle, alle kanten op. Ik luister naar gesprekken voor de helft, in mijn hoofd gesprekken met mezelf. Telt de ontevreden mensen over werkzaamheden En ze gaan weer naar beneden waar het eten wacht Om iets te doen terwijl je even wacht Ik blader erin wat boeken die ik eigenlijk niet lees Maar als ik een geef wanneer iemand alles heeft Ik kom wel mee maar ik sta hier nog steeds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 ben wil ik weer weg ik dacht dat alles hier zou zorgen voor geluk maar vlak voor ik vertrok waren mijn allermooiste dromen nog niet stuk ik stond besluiteloos op het station ik kon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 De reisgenoot. En hij maakt dit nummer station uh, in handen gekregen, uh, natuurlijk, uh, van uh, een van de hofleveranciers, die uh, hier artiesten of muzikanten levert. Artiesten, nee, muzikanten. Uh, levert hier uh, om uh, live uh, sessies te doen in onze studio. Uh, Olga Taal, uh, die, uh, die kwam er mee. En uh, dit uh, nummer was uh, alleraardigst. Uh, de man heet uh, eigenlijk Maarten van Veen. Dat is uh, degene die achter de reisgenoot schuil gaat. Uh, hij zorgt, uh, uh, nou ja, bezinkt de wereld. Alleen of met een band in huiskamers of op grote podia tijdens feesten, festivals en manifestaties. De muziek van de reisgenoot, heb je al een beetje kunnen beluisteren, is poëtisch en begrijpelijk. En Maarten van Veen, zoals gezegd, is hij degene die schuil gaat achter de reisgenoot. ...heeft een rijk repertoire met eigen Nederlandstalige nummers... ...en schrijft op verzoek uh, liedjes op maat. Dat uh, lijkt er eigenlijk een beetje op uh, degene die wij hier een paar weken terug hebben gehad. Begin juli hadden we hier Colin Hoeven. Uh, die doet dat eigenlijk min of meer ook een beetje op bestelling... Alleen Maarten doet het in het Nederlands. Uh, hij, is, uh, verder, uh, hij komt uit Deventer. En hij is ook uh, betrokken geweest bij het oprichten van een uh, echt songwritersgilde in uh, Deventer. Uh, dat uh, is op, bedoeld om in ieder geval uh, te zorgen dat de, muzikale, uh, m, ja, de muzikaliteit in de Hansestad toch ook een beetje aan de oppervlakte blijft. Uh, het is ook een beetje de stad van. Uh, nou ja, we kennen hem allemaal wel. Hè? De, onze man in uh, Deventer, uh, Euzan Akjol. Uh, die, uh, die is ook een van de uh, mensen die uit Deventer komt. En ik vraag me af of, of hij uh, uh, ja, daar al weet uh, van heeft. Uh, wat hij uh, uh, wat de, de reisgenoten eigenlijk allemaal inhoudt. Daarvoor worden we Lizzie V. En daar schuilt Lisanne Veenendaal achter. Met Borderlines. En uh, dat was het uh, laatste werkje. Is ook alweer een week of 4 tot 8 alweer uh, te horen uh, bij Alternative FM. Tijdje. Terug alweer. Maar zij was degene die eigenlijk de achterop uh, verrichtte uh, voor allerlei live sessies die we hier hebben gehad. Zij was eigenlijk het, uh, het uh, begin uh, van, uh, van een wekelijks, bijna een wekelijks, uh, dat er hier muzikanten stonden. En dan praten we eigenlijk al van begin februari. We hebben het over Joël Gourdsharan. Uh, en dit nummer dat kennen we eigenlijk allemaal: Stained Glass. Bye. <laughs> De Wave was dat met het nummer wat zij min of meer denk ik een schot in de roos hebben gezorgd hier bij Alternative FM. Want het gaat over een beetje de autosport. En laten we nou net volgend jaar hier een heel mooi evenement organiseren. En dat heet de Dutch Grand Prix. Daar past deze song denk ik aardig bij. Nu nog alleen de jongens nog overtuigen dat ze hier nog een keer komen spelen. Ze hadden ooit gezegd van kunnen we dat? heb ik gereageerd. Ja, dat kan. Maar daarna is het wel heel erg stil geweest bij de last wave. Maar goed, we blijven onverdroten dat de nummer draaien, pole position. Maar ze hebben natuurlijk nog veel meer dan alleen dat. Dus dat, daar ga ik trouwens wel even achteraan. Maar goed, daarvoor hoorden we Stained Glass van Joël Hoedersjaran. Zo moet ik het uitspreken. En zij was in februari hier te gast... Vlak voordat uh, Lizzie V hier uh, geweest uh, was. Uh, Eén weekje ervoor. En uh, de Lizzie V kwam uh, de 14e uh, februari. Mooie dag trouwens. was Valentijnsdag. En die was nooit meer hetzelfde geweest. Kan ik je erbij uh, vertellen. Um, ook deze dame heeft druk. Want uh, ze heeft uh, uh, onder andere in uh, Zwart een optreden gedaan. En komende maand doet ze ook weer wat. En dat uh, doet ze onder andere in Velserduin. En... Ik weet niet of het dan Italiaans is of Engelstalig, maar ze kan het allebei. My Eyes on You van Fabiana Dammers. Open your eyes, so bright. They make me want to be by your side. some All is red at night. I'm and read One has to write. Oh, it's something new. Nummer nummer heette Midsummer Night's Dream. Daarvoor hoorden we My Eyes on You van uh, Fabiana Dammers. Uh, ik zit zo'n beetje te kijken van wat uh, spoken die mensen van Nausicaa toch uit. Uh, dat is een uh, Arnhems Duitse band. Ja hoor, ze komen gewoon met het doelschema. Maar ik heb iets gemist. Ze hebben gewoon vorige maand een nieuwe single uitgebracht. Zullen we die dan maar eventjes meteen ook uh, draaien hier bij Alternative All I Do. De laatste van Nausicaa. In het voorjaar hebben ze nog de EP Looking for Something uitgebracht. Dat is het nummer wat je nu net hebt kunnen beluisteren. Ze zijn ook bij ons geweest. En of ze nu nog druk bezig zijn, ik denk het wel. Want ze gaan zaterdag 14 september sleutelpop doen. Dat lees ik hier dus net. En wat dat precies inhoudt, ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. 14 september, ja, dus het staat recht. Hebben ze drie uur geleden hebben ze dat gepost? Ja, nou, wij hebben even fijn dan het nummer gedraaid van die laatste EP. En zelf zijn de jongens ook hier ergens in het voorjaar nog geweest. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Daarvoor hoorde je de laatste single. 14 juni hebben ze die uitgebracht. Tenminste, de videoclip is te zien. En nu alleen nog even zoeken of ik nog ergens een een, een of andere geluidsbestand van ze los kan peuteren. Want ja, dat is natuurlijk altijd wel zo prettig. Want anders moet je dat allemaal weer via een een of andere uh, computer uh, gaan doen. En ik heb toch liever het uh, geluidsbestandje zelf in uh, bezit. All I do! En waarom zeg ik dat? Uh, ze zijn ook uh, bezig nog met een uh, tournee. Uh, dat gaat wel in september pas uh, verder. In uh, 15 september zullen ze in Hamburg optreden. Maar dat heeft natuurlijk met de Duitse kant van het hele verhaal te maken. Ze hebben uh, daar best wel uh, vaste voet onder de grond gekregen. En daarvoor, uh, nou ja, daarvoor. Uh, in, in december zie ik hier staan, er komen ze toch voor één optreden naar Nederland. En dat is in de stad van Maarten van Veen, de reisgenoot, zoals we hem. Uh, in Deventer, in het burgerweeshuis. Dan zijn ze daar te zien. Dat is bijna uh, eigenlijk een thuiswedstrijd. Want Arnhem, Deventer met de trein, dat is niet zover. Dat uh, is één ding wat ik, uh, wat ik wel weet. Maar goed, uh, genoeg uh, een beetje slap geabonneerd op deze zender. Last in this lie. En volgens mij moet dat een uh, nummer zijn van de dames van Leuna. These thoughts they spin me around, my thoughts make me doubt, these words linger in my head, these words I misread now. uit Utrecht. Uh, ze heette Figgy en we kennen ze nog van Soms. En dit is uh, de single die ze vorige week uh, online hebben gezet en uh, die ook uh, via gebruikelijke muziekplatforms uh, te krijgen is. Genoeg, hou vast. Daarvoor uh, horen we de dames van uh, Leuna met Lost in This Lie. Dan moet ik eventjes uh, kijken, dat is altijd leuk. Uh, ja, dat, uh, dat gaan wij uh, volgens mij wel redden, denk ik. Tot aan het uh, nieuws uh, van... Uh van negen uur de Where laatste voor negen uur Levi the floor. You just got out of rainy Must have been